Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeesters van de vier grootste steden willen dat de terrassen snel opengaan. Halsema van Amsterdam zei dat gisteren al en de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Utrecht sluiten zich daar nu bij aan. Volgens hen is het niet meer uit te leggen dat je wel met een fles rosé op een kleedje in het park mag zitten... maar niet op een terras waar dat op een meer verantwoorde manier kan... Afgelopen week werden een aantal parken ontruimd omdat het er te druk was en mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Ook dierentuinen als Artis en Blijdorp zouden gauw weer open moeten kunnen, zodat de drukte in de steden beter gespreid kan worden als het mooi weer is. Een onbekend aantal mensen in Alphen aan de Rijn is gisteren per ongeluk ingeënt met een dubbele dosis AstraZeneca-vaccin. Het gaat om patiënten die waren opgeroepen door een huisartsenpraktijk. De mensen om wie het gaat zijn vandaag gebeld en krijgen het advies om bijwerkingen direct te melden. De politie heeft de afgelopen dagen een bos bij Barneveld uitgekampt nadat een wandelaar een placenta had gevonden. De moeder Koek dreven in een vijver. Met speurhonden is de omgeving doorzocht, maar er is niks gevonden. Het is niet duidelijk wie de placenta heeft achtergelaten. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat iemand in nood is geweest of dat er een misdrijf is gepleegd. En toeristen en stagiairs op Curaçao zijn hun koffers aan het pakken. Deze week zei Nederland dat ze beter naar huis kunnen komen, omdat het aantal coronabesmettingen op het eiland toeneemt en de IC vol ligt. Deze meiden lopen stage op Curaçao, inmiddels al een tijdje vanuit huis, maar ze zijn niet van plan om hals over kop in het vliegtuig te stappen. Wij blijven nog wel eventjes, we gaan nog eventjes aankijken, omdat we hier gewoon superveilig in deze villa zitten. We kunnen er eigenlijk niet naar buiten, we gaan één à twee keer naar de supermarkt per week en voor de rest zitten we gewoon op dit resort. Als het zo door blijft gaan, ik ga op een gegeven moment wel naar huis. Niet per direct, maar mijn ticket staat toevallig over twee weken. Ik vind het wel heel jammer dat het niet eindigt zoals ik het had gewild. Het weer, een mix van zon en wolken. Het blijft droog, het wordt een graadje of elf. Morgen, zondag dus, opnieuw wolken en zon. De temperatuur ligt dan rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 Terwijl er hier naast ons lekker door gevaccineerd wordt, draaien we deze zonnige plaat voor je. Ja. Casey en de Sunshine Band en Kevin Up. inderdaad de, de pop-up vaccinatielocatie, die zit naast de studio van CFM. En ook op deze zaterdagmiddag wordt er uiteraard gevaccineerd hier in Zandvoort. 78 personen per dag kunnen gevaccineerd worden met name de ouderen. Dus de Pfizer wordt daarvoor gebruikt, Albert-Jan. Dus geen AstraZeneca. Anders was er nu een dode boel geweest hiernaast. <lacht> of was dat nou weer net de verkeerde opmerking? Nou, nee, maar je, je, je doelt er weer op dat er dat niemand aanwezig was. Dat, dat bedoelde ik. Oh, maar nee, ja, dat... dat andere bedoelde ik ook, ja, ook een beetje. Maar ja. goed. Ja. Het, nee, het... het, het uur schandalig. Want we bedoelen, in een ander land wordt doorgevaccineerd. En hier wordt het dus nu stopgezet omdat er dus een aantal... Uh, uh, voorkomen is beter dan genezen, denk ik dan. Maar het is natuurlijk wel weer een uh, behoorlijke ingreep. En dan wachten ze dus weer op de EMA. Ja, want het maakt nou niet meer uit of je 60 bent of ouder bent. Uh, dat, uh, die, die, die, dat is ook uh, weg. Maar uh, ik heb begrepen dat huisartsen in Zandvoer gaan ook vaccineren. Voor hun, uh, voor hun klanten, om het zo maar eens te zeggen. Maar dan ben ik erbij. benieuwd wat voor, wat voor uh, vaccinatievloeistoffen uh, zij in huis hebben. AstraZeneca. Ja? Ja. Nou, dat kan dus niet. Nee, dat, inderdaad. Dat ligt ook, wordt weer uitgesteld. Dat ligt ook weer plat. Ook dit verhaal wordt vervolgd. Nou ja, heel goed. <laughs> nou ja, het zal wel weer door Hugo de Jonge geregeld zijn. Ja. Nou goed, zo uh, kan hij wel weer. Wat gaan we doen? Ja, we gaan ons daar niet meer mee bezighouden. <laughs> nee. uh, wat gaan we doen? Over een tweetal uh, platen kijken we uh, samen terug met uh, de Grand Prix fans uh, Nederland. En, uh, die hebben... Uh, een, een, een reportage gemaakt. Want er wordt nogal wat nagepraat over die race van afgelopen weekend hè, in Ja, Ja, ik vond het heel vreemd. Ja. Het zag er vreemd uit. Het zag er vreemd uit. En, ja, het zag vreemd uit en nou, Hamilton was natuurlijk in zoverre een beetje pissig. want Ze doen er alles aan met die regels om, de, om ons minder snel te laten zijn... om de wedstrijden weer wat spannender te maken. Ik moet zeggen, ik vond het ook wel een spannende wedstrijd in het middenveld. Maar ja, het over die. die uh, dat Max die. Uh, uh, Hamilton weer moest laten voorbij gaan. En dat soort dingen. Terwijl hij iets van 19 keer zelf die bochten wijd had genomen. Ja, dat, nee, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. In dus. Uh, de, de, wat dat betreft genoeg over na te praten. Maar dat laten we over aan de expert. In dit geval van GP uh, Fans. Uh, om, uh, over een tweetal platen. Ja, wat vijf seconden straf had hij uh, wel overleefd, denk ik. Nou ja, dat, dat, achteraf kan je zeggen van. Uh, me door, was me doorgereden. Maar, wa, maar was, is. Als, is is geweest, dan is zijn uh, al vond. Ja, ja dus. <laughs> Goed. Uh, Dier van de Week. Ja, uh, Amy is, uh, voor, hadden we vorige week als Dier van de Week, is er formeel nog steeds een Dier van de Week. Maar die heeft nu be, uh, bezoek, uh, uh, een bezoek gekregen van een tweede hond in het asiel. En uh, als je die foto's ziet, je raakt gelijk verliefd op de Diesel. De half vijf, het Dier van de Week Diesel. Daarna hebben we Zandvoort op zaterdag live. Een live registratie van een artiest, dan wel Groep. In de periode dat er nog live publiek bij aanwezig kan zijn. En wat het wordt, dat wordt, dat hoort u iets over half vijf. Of wil je al iets van een tipje van de sluier oplichten? Uh, nee. Ja, ik heb het wel tegen jou gezegd. Dus... Oh. Maar dat is alweer een paar weekjes geleden. Oké, okay. nou, dat dus is mij ook de verrassing des te groter. Iets over half vijf, zoals live. We gaan maximaal in ieder geval. Gedicht van de week kwart voor vijf ontbreekt ook niet. Welke dat wordt, dat blijft nog even een verrassing. Maar dat de liefhebbers van het gedicht... Om kwart vijf is het zover dan het gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende de derde uur te blijven luisteren. Naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Zfm-live.nl, luister en kijk je live mee. Studio Tolweg 10A. Wij vaccineren niet in eerste instantie. Dachten de mensen wel dat we hier gingen vaccineren. Maar het gebeurt hiernaast in de pop-up, de eerste pop-up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 Ze wordt grijs gedraaid op de Nederlandse radio. De nieuwe single van Suzanne en Freek je. En helemaal goud, zo heet deze nieuwe single van hun beiden. Nou, ben ik, van de week ben ik benaderd door diverse mensen uit Zandvoort. die lekker bezig zijn en nieuwe platen uitgebracht hebben. Albert-Jan, in Zandvoort hebben we behoorlijk wat talenten rondlopen. En die uh, brengen allemaal uh, tegenwoordig uh, nieuwe singles uit. Uh, we hebben onder meer uh, Freek Volkers. Hij is van de, de Volkers uh, Band. En uh, hij heeft een nieuwe single uit. Die gaan we misschien vandaag uh, nog draaien. En anders zeker morgen even. Maar iemand anders die een hele nieuwe single uh, uit heeft. En uh, die we graag uh, voor, uh, voor je willen laten, laten, laten horen. Of aan je willen laten horen uh, op deze zaterdagmiddag. Dat is uh, Aruni. Waarschijnlijk uh, jouw uh, wel bekend uh, uit het uh, dorp en uit het café, uh, zeg maar. Ja, zeker. En uh, Aruni heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. Die gaan we nu voor je draaien. Hier is uh, Aruni Schots met haar nieuwe single. Ja. Althans, <laughs> moet hij het, het wel doen natuurlijk, hè? Ja. Nou ja, het begin deed hij. Dus ja. Het begin was er. Het begin was er, nou... Dit gaat even niet door, dus uh, we doen even wat anders. Uh, Hou je deze nog te doen. Ja, dan komen we zo meteen eventjes uh, bij, uh, bij haar terug. Ben jij al klaar voor uh, de Pit Report of niet? Jazeker. Oké, okay, dan gaan we die eerst doen. CFM Race Radio, Pit Report Pit Report. Goed, uh, ja, dus we begonnen toch, uh, dit uur al een beetje met uh, een terugblik op uh, de race in Bahrein, Waar na afloop toch nog uh, behoorlijk wel wat uh, over te doen was. En met name over het uh, buiten de baan uh, geraken, wat eerst wel mocht en halverwege niet meer. Uh, wat, wat uiteraard is op een gegeven moment, uh, Max Verstappen, de overwinning uh, kostte. We kijken samen terug met GP Fans NL naar de afgelopen race in Bahrein. Weer een nieuwe GP Fans Weekend. In deze weekcompilatie nemen we even de belangrijkste momenten van de afgelopen week met je door. Laten we daarom direct beginnen. We beginnen vandaag met Lewis Hamilton, die denkt dat de VIA er alles aan doet om Mercedes te vertragen. De FIA heeft ervoor gekozen om de reglementen van 2020 grotendeels mee te nemen na 2021. Hierdoor zijn de nieuwe Formule 1 Bolides op veel gebieden hetzelfde gebleven als vorig jaar. De FIA heeft er echter wel voor gekozen om de vloeren van de wagens te veranderen. Hierdoor is er minder downforce waardoor de auto's langzamer zijn dan voorheen. Tijdens de wintertest is er veel gespeculeerd over deze wijziging. Zo werd er bijvoorbeeld geopperd dat een bolide die een low-rake heeft, zoals Mercedes, veel meer geraakt wordt dan de bolide die een high-rake concept heeft, zoals Red Bull. Total Wolf die bevestigt dit, hij zei dat dit zeker het geval is, aangezien Aston Martin met dezelfde problemen kampt, want Aston Martin werkt namelijk met hetzelfde concept als Mercedes. Na afloop van de kwalificatie in Bahrein werd aan Lewis Hamilton gevraagd wat hij van de uitspraken van Wolf vond. Het is geen geheim dat de veranderingen die ze hebben gedaan bedoeld zijn om ons te vertragen. Hamilton stelt daarnaast dat de Formule 1 in 2020 ook al geprobeerd heeft om Mercedes te vertragen. Toen deden ze dit door verschillende motorstanden af te schaffen. Maar dat is oké. Okay. We houden van een uitdaging en we kijken niet meer neer op deze dingen. We gaan gewoon hard werken en ons best doen. Teamgenoot Valtteri Bottas, die wilde niet op de uitspraken van Wolf en Hamilton reageren. Terwijl Mercedes tijdens de kwalificatie nog het onderspit moest delven... kwam het in de race weer als grote winnaar uit de bus. Hamilton wist Max Verstappen tijdens een zinderende slotfase achter zich te houden... en ging er vandoor met de hoofdprijs. Zowel tijdens als na de Grand Prix van Bagheijn stond er één onderwerp centraal. Mocht de coureur nou wel of niet met vier banden buiten de baan in bocht 4... Ook bij de teams heerste er hierover veel onduidelijkheid. Na nou, gedurende de race gingen Hamilton en Bottas geregeld wijd bij bocht hier. De wedstrijdleiding die zag dit gebeuren, maar liet het gewoon gaan. Uiteindelijk kreeg Verstappen van zijn team te horen dat hij dat ook maar moest gaan doen. En jawel, niet lang daarna nam de wedstrijdleiding toch maatregelen. Hamilton kreeg te horen dat er wel degelijk track limits waren en dat hij in de gaten gehouden werd door de stewards. En dit zorgde natuurlijk voor de nodige verwarring. Ja, tegen het einde van de race waren Hamilton en Verstappen verwikkeld in een keihard gevecht om de overwinning. Verstappen die had versere banden en kon daardoor een aanval plaatsen. Hij ging aan Hamilton voorbij, maar hij deed dit terwijl hij met vier banden buiten de baan reed in bocht 4. Hij kreeg vervolgens van zijn engineer te horen dat hij de koppositie moest teruggeven aan Hamilton. De tweede in actie in de laatste ronde die bleef echter uit... In bocht 13 had ik flink wat overstuur en daarna had ik simpelweg de banden niet meer om aan te vallen, Leg de Verstappen uit in Bahrein. Natuurlijk waren mijn banden 10 of 11 ronden nieuwer, maar dat voordeel verdwijnt met deze auto zo snel als je binnen anderhalf seconde van de auto voor je rijdt. De wind en de richting waarin deze stond, ja, die hielpen ook niet. Ja, track limits of niet, Hamilton ging er in ieder geval van uit dat hij gewoon met vier wielen buiten de baan mocht. Uit beelden blijkt namelijk dat hij dit minimaal 29 keer heeft gedaan in een race van 56 ronden. Nou, het is ook dan niet gek dat er na de Grand Prix veel kritiek is geweest op de FIA. Na de geblokte vlag deed vrijwel iedereen, inclusief Verstappen, zijn zegje over de track limits. Michael Masi, de wedstrijdleider van de FIA, heeft inmiddels gereageerd op die kritiek. Masi die snapt zelf niet waar alle ophef vandaan komt, want volgens hem waren de regels kraakhelder. Het was voor iedereen duidelijk dat we de tracklimits niet zouden monitoren tijdens de race. Maar toen zagen we dat er sommige teams er gebruik van maakten door het elke ronde te doen en dat was niet de bedoeling. Zo wordt Masi geciteerd door De Telegraaf. We hebben toen doorgegeven dat wie het zou blijven misbruiken, gewaarschuwd zou worden. De actie van Verstappen is vrijdag in de meeting met de coureurs nog besproken. Die op die manier inhaalt, ja, die wordt daarna altijd verzocht om die positie terug te geven. Al dus de topman van de VIA. En dan sluiten we af met een van de Haas rookies, Nikita Mazepin. Hij is na zijn DNF en Bahrein namelijk flink bekritiseerd door Mika Salo. De komst van Mazepin in de Formule 1 heeft de afgelopen maanden al voor veel ophef gezorgd. Er werd zelfs een petitie gestart om hem uit de Formule 1 te houden. Dit omdat hij op social media zich vrouwenvriendelijk had uitgelaten. En ook aan de racekunsten van Mazepin wordt door de buitenwereld getwijfeld. Ja, dit komt mede door zijn doorgaans agressieve rijstijl. Daar komt nu een flinke sneer van de Fia Stewart bovenop. Eigenlijk is het hele weekend in Bahrein niet echt lekker verlopen voor Mazepin. De coureur is inmiddels omgedoopt tot Mazespin, vanwege de hoeveelheid spins hij heeft gemaakt. Ook tijdens de openingsrace was het weer raak, want hij crashte namelijk in de eerste ronde, zonder dat hij überhaupt contact had gehad met een andere coureur. Nou, zodoende had hij natuurlijk een DNF achter zijn naam staan. Na de afloop van de race heeft Mazepin nog een harde trap nagekregen van Mika Salo. Dat is een gast die hier gewoon niet thuis hoort. Zo wordt de oud-coureur geciteerd door het Finse SiMorg. Steine, die denkt er duidelijk anders over dan Salo, hij ziet echter wel dat Mazepin nog veel moet leren. Al geldt volgens Steiner hetzelfde voor zijn teamgenoot Mick Schumacher, die tevens ook een rookie is. Ze zijn allebei nog te brutaal met het gaspedaal, verklaarde Steiner na de race. Onze auto is niet makkelijk te besturen. Als we erin slagen om Williams ooit te verslaan, dan is dat goed voor ons. Maar ons doel moet dit jaar zijn om onze coureurs voor te bereiden, zodat ze sterk zijn als onze wagen wel weer goed is. Mazepin was na zijn teleurstellende debuut op Bahrein overigens de eerste die toegaf dat hij zelf de fouten ging bij zijn crash. Het gebeurde allemaal in drie seconden en daarna denk je er nog heel lang over na. Als je meer ervaring opdoet, dan zou dit niet meer moeten gebeuren. Het was een zwaar weekend. Ik verloor al het vertrouwen dat ik met de auto in de test had gewonnen, dus we moeten alles goed gaan analyseren. En goed, dat was hem dan, de GPFans compilatie de weekend van deze week. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Ja, oké. Okay. Nou, dat gaan we zeker weer doen, uh, Albert-Jan. Je hoorde de bijdrage van gpfans.nl. Als ik hem even korter moet samenvatten, deze bijdrage van gpfans... Ja. dan kan ik zeggen een masie in de weg, uh, in de wet. <laughs> ja, een op de weg en een masie in de wet. Maar halverwege de, reg de regels aanpassen, dat had ik u nog nooit eerder meegemaakt. Nee, inderdaad, heel vreemd. Dus ja. uh, nou ja, het was in ieder geval in dit uh, geval uh, in het uh, voordeel voor uh, Lewis Hamilton. Want die heeft uh, natuurlijk, ja, jij zei het al, nee. ruim 19 keer uh, er gebruik van gemaakt. Ja, klopt. En als je die paar tien dus allemaal bij elkaar optelt, dan had uh, die 5 seconden straf van uh, Max de Mooi bijgekund. Dat bedoel ik. <laughs> nou, we hopen dat uh, Aruni er uh, klaar voor is. Ze heeft een nieuwe single en die gaan wij lekker draaien bij CFM. Hier is Aruni Schultz. Met haar nieuwe single Rooney uit Stanford. Nou hoop ik echt dat hij doet. <laughs> ja, dan komt hij aan. Daar komt hij aan? Komt goed. Nou, dit gaan we zeker uh, nog een keer uh, goed maken. Want uh, ja, het klinkt net alsof hij door mijn koptelefoon uh, heen draait, Abidjan. Uh, nou, de... hebben we vandaag wat met koptelefoons. Dus uh, ja. dat, uh, dat, kan, dat kan wel uh, zo zijn. Nou ja, komt in ieder geval goed. Want uh, ik heb ook uh, de CD-single gehad. Alleen die had ik even vanwege omstandigheden niet bij me. Dus die ga ik uh, lekker morgen meenemen en draaien bij uh, Zandvoort Perfect. op zondag. Dan maken we het helemaal goed. Zodanig het dier van de week. Dan hebben we het over Diesel, maar eerst en de Kang en Celebration. Yes. So bring your good times and your laughter too We gonna celebrate your party with you Come on now Celebration Let's all celebrate and have a good day De, de single van Cool in the Gang en The Celebration. Ondertussen zitten wij kanaal 40 van Sigho uh, uh, te kijken in de studio van uh, CFM. En daar komt net het dier van de week langs. Alleen wel het dier van uh, vorige week. Want vorige week hadden we Amy. Zit er ook nog. En die uh, kan je zeg maar uh, nalezen ook op ons uh, TV-kanaal. Maar wij hebben op deze zaterdagmiddag hebben we weer een nieuwe. Uh, ja, we voor... st Start u we wel een beetje goed op of is het een nee, uh, dieseltje? Het is een dieseltje. <laughs> Ja, maar goed, als je die foto's ziet, dat is prachtig. Goed, uh, Diesel, je zei het al. Mijn naam is Diesel. Ik ben een vrolijke steffert van 10 jaar. Of eigenlijk, nu ik mijn verhaal vertel, ben ik nog negen. Want uh, volgende week ben ik namelijk jarig. Mijn baasjes moesten uh, verhuizen naar een flat waar ik trappen moest lopen. En helaas was dat voor mij geen optie. Mensen zijn superleuk en ik ben gek op knuffelen. Kinderen vanaf 6 jaar mogen geen probleem zijn, verwachten mijn verzorgers. Mochten deze in mijn huis wonen, wil ik hier wel vooraf graag even kennis mee maken. Een leuke dame, daar hou ik wel van. Grote mannen daarentegen zijn niet helemaal mijn smaak. Ik kan dus niet loslopen, maar ik heb daar helemaal geen problemen mee. Hoewel ik hier liever niet over praat, en heeft u misschien gezien... dat ook bij mij de corona voor de nodige kilo's heeft gezorgd. Deze moet ik van mijn verzorgers echt kwijtraken. Ze zeggen dat ik dan ook een stuk soepeler ga bewegen. Ik loop, uh, voor, ik loop voor niet altijd even uh, goed, maar ik ben dan ook... en dat durf ik bijna niet te zeggen, 10 kilo te zwaar. Dan is hij niet de enige, want dat ben ik ook. Ja, coronakilo's, ja. iedereen heeft dat. Mijn nieuwe baasje moet mij hier wel bij helpen... en moet mijn zielige blik kunnen weerstaan. want dat, dat, dat, Daar smelt je namelijk voor. Buiten loop ik netjes mee aan de riem en ik luister goed. Mijn conditie is op dit moment niet heel goed... Dus ik kan nu geen uren wandelen. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn. Ik ben zo gek op eten dat ik het lastig vind om dit te delen. Het is belangrijk dat ik mijn eten in een aparte ruimte krijg en met rust gelaten word. Ik vind het namelijk heel spannend als je dan te dichtbij komt. Mijn hobby's zijn vooral liggen in de zon, eten en een beetje bank hangen. Ja, wie niet? Wie niet? Gaat het over ons? Hoe zit dit? Ik zou graag samen met mijn nieuwe baas uh, kijken. ...of ik hier wat actie aan toegevoegd kan worden. Nou, daar hebben we het dan nog wel even Ja, onder. niet te veel. Heeft u een ruime plek over, neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Diesel? Diesel verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenhuiskennemerland.nl. Want ook Diesel verdient een thuis. Een uh, leuk en uh, mooi dier van de week. Uh, deze week uh, Diesel bij uh, CFM. Het dier van de week. En uiteraard, Amy uh, zit ook nog steeds op een uh, baasje te wachten. Kijk voor het dier van de week ook eens op ons tv-kanaal 40 via Ziggo. En daar uh, kan je ook de laatste berichten uit Zandvoort meelezen. Nog even terugkomen op Diesel. Ja. Hij begon dus dat hij, uh, dat hij uit zijn huis geplaatst uh, moest worden... Ja. omdat hij uh, geen trappen meer uh, kon lopen. Ja. Was een uh, traplift geen optie voor hem geweest? Vast wel. Er was toch altijd een subsidie op te krijgen. Ja, ja dat dacht <laughs> ik ook. Traplift.nl. Nee, uh... Voor dat soort honden is traplopen echt een, uh, echt een bezoeking, hoor. Okay. En zeker als je 10 kilo te zwaar bent. <laughs> ja, ja, maar die kan je eraf je je je trainen, Toch, toch Albert-Jan? Ja, dat zeggen ze. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, het uh, komt, er, komt er inderdaad uh, wel weer aan de tijd... Uh, dat we weer een beetje kunnen gaan sporten en dergelijke. albert samen met uh, hond Diesel uiteraard... het dier van deze week. Zo dadelijk gaan we hem doen hoor, de Zos Live. En ik heb het inmiddels verklapt. Vind je het wat of niet? Wat zeg je? Vind je het wat? Ja, ik vind het keurig. Oké, okay. nou, die ja. ga je zo dadelijk horen na deze van Michael Jackson. De hele bekende LP en cd van Michael Jackson is uiteraard de cd uh, Thriller en uh, de LP uiteraard ook. Maar uh, dit was niet afkomstig van, uh, van uh, dat exemplaar, maar uh, van die uh, wat oudere Off The Wall, waar ook uh, dat gelijknamige nummer Off The Wall op staat. Dit was uh, Dance Stop Till We en Enough, de single van Michael Jackson. Brengt ons aan uh, SOS Live. Ja, ik heb hem al een paar weken in mijn hoofd. Ik denk, nou, die uh, moeten we gaan draaien. En steeds uh, komt er weer wat tussen, Albert-Jan, dus uh, je hebt er even op moeten wachten. En vandaag uh, mag ik een keer op zaterdag, dat is ook wel heel ja, apart. Ja, dat komt omdat we zondag... Want, uh, meestal, nee, ja, meestal is het om en om en dan uh, ja. ben ik uh, de zondagman en jij bent uh, de zaterdagman uh, voor uh, SOS Live. Vandaag gaan we naar een uh, live optreden van Chaka uh, Khan. Deze dame is uh, bekend van heel veel uh, disco-muziek uh, uit uh, de jaren tachtig... En ze werd uitgenodigd door Omroep Max om hier een live concert te geven. Daar heeft ze heel veel bekende nummers van haar gedaan. En niet alleen uh, niet alleen, alleen, zeg maar, maar met het Metropoolorkest. En dat, is al, dat staat altijd voor, voor een stukje kwaliteit. Dan heb ik ze allemaal doorgenomen en de uitschieter daarbij was toch echt de single Ain't Nobody. En die uitvoering gaan we zo vlak voor het gedicht voor je draaien. ik Khan en Ain't Nobody. Optreden, Samen met het uh, Metropool Orkest, hoor, hier zakken gaan. En Ain't Nobody. Geweldige opname ook uh, van uh, omroep uh, Max van alweer een uh, paar jaar geleden. Het is de tijd voor het gedicht van de dag. Ja, deze week uh, konden we niet uh, om de politiek heen, uh, Albert-Jan. Het was een grote puinzooi da daar in uh, Den Haag. En uh, van de week, uh, ja het heeft ook uh, kijkcijfers uh, gebroken trouwens. Het uh, debat uh, op tv wat tot drie uur s'nachts te horen was. Ja, en ja, ook op de radio. En ook op de radio, nou het gedicht gaat daar een klein beetje over. Het gedicht Politiek. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Wist ik er niks van kunnen ze me ook niks maken. Dus, ik kijk niet. Als ik niet praat, heb ik het niet gezegd. Wist ik er ook niks van. Kunnen ze me ook niks maken. Dus, ik praat niet. Politiek. Ik ben er niet. Ik ken ze niet. Politiek. Ik kijk niet en ik zeg zeker niet... Als ik niet lees, weet ik het niet Wist ik er niks van Kunnen ze me ook niks maken Dus, ik lees niet Politiek Ik ben er niet Ik ken ze niet Politiek Ik kijk niet En ik zeg niets Ik kijk niet en ik zeg niets Ik praat niet en ik zeg niets Als ik niet luister Hoor ik het niet wist ik er niks van. Kunnen ze er ook niks maken. Dus, ik luister niet. Politiek. Ik, uh, ik ben er niet. Ik ken ze niet. Politiek. Ik ben er niet. En ik ken ze niet. Politiek. Ik kijk niet. En ik zeg niets. Ik praat niet. En ik zeg niets. Ik luister niet. En ik hoor niets. En, heel belangrijk... Ik weet niets. Een mooie samenvatting van het afgelopen week... bij het gedicht van de dag...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 Ben ik in mijn eentje opgestaan Het bed was koud Je bent vannacht niet hier geweest Je zou wel weer zijn blijven hangen op het feest Zo gaat het al een tijd Ik ben er langzaam aan De reden die je hebt voor je afwezigheid Is meestal ondoordacht en dertien in dozijn Ik slik ze elke keer in en doorsta de pijn En heb zo'n voorgevoel ik raak je kwijt Dus vraag je ik wil niet dat je licht, ik wil niet dat je me verdriet. Ik hoor de tranen in je stem, jij houdt van mij maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie het verliest en wie je kiest. Ik leg me neer, ik wil alleen geen leugens meer. Nu voorbij, de keuze is aan jou. En als je bij me blijft, blijf dan bij mij. Geen spijt en geen beraal. Sorry, ik wil niet dat je licht. Ik wil niet dat je me verricht. Ik hoor de tranen in je stem, je houdt Wie ik leg me neer. Ik wil alleen geen leugens meer. Geen leugens meer. Zo is het, geen leugens meer, geen leugens meer. Geen leugens meer, geen leugens meer, Tino. Nee, nee precies, zo bedoel ik. Uh, Paul de Leo, Tino Martin. En ik wil niet dat je uh, licht uiteraard naar het origineel van uh, Laura Pansini. En La Solitudine. Oeh, dat is ook een mooie uitvoering. Ja, toch? Nou, die draai misschien morgen wel. Je weet het maar nooit. Na het gedicht. Na het gedicht. Ja, Dat <laughs> zou zo wel kunnen. Nou, we hebben nog twee platen in deze Zandvoort op zaterdag. En een van die twee is deze van Link Collins. Even lekker meeswingen met uh, deze van uh, Link Collins en You Better Think. Ja, ik uh, zit nog eventjes na te denken over dat uh, gedicht van, uh, van de dag. Uh, over de politiek, ja. Het was inderdaad van de week, uh, was het een mega chaos. Ja. Uh, iedereen heeft het uh, waarschijnlijk wel meegemaakt. En die chaos, die gaat maar door, hè. Want uh, nou wil de ChristenUnie weer niet uh, meegaan regeren als uh, Mark Rutte blijft zitten. Dus ja. Ja, nou je, uh, ik moest, de, ik moest de, de, wacht even, donderdagmiddag uh, met mijn schoonmoeder uh, van 90 uh, even naar de huisarts. Maar ik kwam haar ophalen en die zat helemaal in dat, in dat kamerdebat te volgen en dit en dat. Ze had, ze had eigenlijk geen tijd om weg te gaan. Nee, het was, het was nee. allemaal zo ja. spannend. <laughs> nee, dat klopt ook. Ja. En uh, ja, ik uh, volg heel vaak de, de kijktop 25 van de dag, weet je wel. Van, uh, ja, ja. Welke tv-programma's hebben op uh, welke manier uh, gescoord? En ik zat uh, de kijktop 25 door, door, door te nemen. In één keer staat dat debat ergens uh, bij de top 10 of zo. Uh. Ja, ja. Ongelooflijk. En, uh, ging, ging de kosten het ging ten koste van de passion, hè, trouwens? Ja, dat klopt. Ja. Zelfs uh, midden in de nacht om drie uur. Ik was ook een van die gekken die. Uh, toen nog aan het kijken was. Op een gegeven moment ging hij verslag geven. Om half drie ging hij nog even de wandelgangen op... om nog eventjes wat informatie... Uh, uh, zeg maar, uh, boven water uh, te krijgen. Ja. En dan zijn nog gewoon nog live verslag te doen... om half drie s'nachts op tv. <laughs> ja, ja, genoeg uh, kijkers uh, waarschijnlijk... bij, uh, bij dat uh, debat. De Rapzalige ontwikkelingen in ieder geval. Dat, uh, dat is niet goed voor de politiek. Uh, ik ben geen politicoloog. Nee, maar... Gezond is anders, uh, albert -Jan. Ja, laad, het was wel erg laat, vond ik hoor. Ja, nou ja, alleen dat al. Dat je het land uh, zo... Dit, uh, dit laat... Uh, de, uh, al die mensen die geen slaap hebben... Slaap is goed voor de mens. Ja. ja. Daar komen we gewoon niet aan toe door de politiek, uh, albert -Jan. Nee, maar goed. Uh, nee. Ook dat verhaal wordt vervolgd. Zo is het. Nou, wat ook vervolgd wordt, uh, is dat we de morgen weer zijn. Tussen 2 en 5 Zandvoort op zondag. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog even van uh, nu nog zonnige zaterdagavond. En uh, morgen spreken we elkaar weer om 2 uur. Zandvoort op zondag. Tot dan. Dag. Doei doei.